Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt het zeer spijtig dat hij staatssecretaris Mansveld in zijn regeringsteam moet missen. In de Tweede Kamer is nu een debat aan de gang over haar aftreden. PvdA-leider Samsom noemde het vanmiddag moedig dat Mansveld is afgetreden. Hij waardeert het dat Mansveld verantwoordelijkheid neemt voor de fouten van haar voorgangers. De Vira-enquêtecommissie kwam tot de conclusie dat Mansveld de Kamer onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Geen enkele gemeente of provincie wil ruimte bieden aan een grootschalig tentenkamp voor asielzoekers. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Twee weken geleden vroeg het kabinet aan alle commissarissen van de Koning... om in hun provincie op zoek te gaan naar een plek voor een grote noodopvanglocatie met ongeveer 2000 bedden. Als voorbeeld diende het tentenkamp op Heumensoord bij Nijmegen. Zover willen de gemeenten niet gaan, wel zijn ze bereid kleinere opvanglocaties in te richten. Het COC is teleurgesteld over het besluit van minister Schippers over bloeddonatie door homoseksuele mannen. Schippers heeft de uitsluiting opgeheven, maar alleen mannen die minimaal een jaar geen seks met een andere man hebben gehad, mogen bloed doneren. Volgens de belangenorganisatie COC komt het erop neer dat homo's toch nog worden uitgesloten, omdat de groep die een jaar geen seks heeft heel klein is. De oorlog in Saudi-Arabië kan snel tot een einde komen, denkt Saudi-Arabië. Het land steunt de regering in Jemen met aanvallen op Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Volgens Saudi-Arabië zijn bijna alle gebieden waar de rebellen het voor het zeggen hadden heroverd. En ook zouden de rebellen bereid zijn onder leiding van de VN over een oplossing te praten. In Duitsland is een jongen van 17 overleden na het drinken van velgenreiniger. Een vriend van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie vermoedt dat ze het schoonmaakmiddel hebben gebruikt als vervanging voor de druk GHB. Die druk wordt ook in Nederland steeds vaker door verslaafden gebruikt. Het weer bewolkt en soms wat regen. Vanavond en vannacht droog, minimum temperatuur 7 graden. Morgen droog en wat zon en een graad of 14. Dit was het... DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Van de herfstvakantie is maar weinig te merken. De meeste files zijn te vinden rond Utrecht en Rotterdam. Dit zijn de opvallendste files in de Randstad. De A2 Amsterdam-Utrecht bij het Hodendrecht. 3 kilometer na een ongeluk. En van Utrecht naar Den Bosch tussen het Everdingen en Zalbommel 18. De A12 Den Haag-Utrecht na een ongeluk bij Zevenhuizen. 13 kilometer file. En ook richting Den Haag is het druk tussen de Meern en Nieuwebrug. En tussen Woerden en het Gouwer langzaam rijden. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein. 20 minuten vertraging in de 10 kilometer file. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West 4. A20 Hoek van Holland-Gouda bij het Terbrechtse plein. Alles bij elkaar 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Noordeloos 10. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. D -D -D -M -M. Turn up the music. Het is 4 over 6 Wees Welkom bij een nieuwe Stef zonder Stef en Stijn. Ik ben zo meteen Skrillex en Bangerang. Waar we beginnen met Sarah Lawson bij ZFM. Dit is een Lush Live. Pass through it Not giving a fuck. Skrillex met Sierra Bangerang hier bij ZFM. En daar hoorde je Sarah Larson en Lushline. Wat leuk dat ze er zijn. Die lieve Stef en Stijn. 11 over 6, welkom bij een nieuwe Stef en Stijn. En uh, vandaag Stijn niet present. Ik weet niet of je het een klein beetje hebt meegekregen. Maar de, de nieuwe James Bond film die gaat in première. Spectre. En uh, dat is om 12 uur vannacht. En daarvoor uh, gaan een aantal bioscopen open voor een nachtopening. Um, en ja, dat moet natuurlijk helemaal voorbereid worden. En er worden ook nog wat uh, Skyfall-wordt van tevoren in een heleboel bioscopen nog uitgezonden. Ik zou ook ergens in dat Emmen. Ja, dames en heren, er is stroom, dus er zijn ook bioscopen in Emmen. Dus uh, Stijn die moest vanavond uh, op zijn werk zijn, het hele team was nodig. Dus daarom moet je het even met mij alleen doen de komende drie uur. En dat blijft ook zo, want ik uh, kreeg vandaag een telefoontje dat we door mogen gaan tot negen uur. Elke week weer. Dus dat is heel fijn. Uh, gaan we vandaag mee beginnen? En ja, ik uh, dacht van, ik moet Stijn op een gepaste manier vervangen. Maar dat is niet gelukt, dus ik ben even alleen vandaag. Ja, nu kijk je me wel verontwaardigd aan. Ik heb namelijk mijn vriendin meegenomen naar de studio. Maar die zegt van, joh, dat radio is jouw ding en ik moet eigenlijk leren. Dus ik wil me er eigenlijk niet te veel mee bemoeien. Maar ik kan je dan wel gewoon even hallo zeggen tegen de luisteraars. Hallo. Dat ze ook weten dat je er bent. En je even zelf heel kort voorstellen. Ja, ik ben Kiki, ik kom uit Brabant en zei ik ik alles wat ik over mezelf te zeggen. En uh, wat is je leeftijd? 17 jaar. Oké, okay. en waarom vind je mij zo leuk? <laughs> Dat kan je nu zeggen omdat je me altijd zo voor lul zit op de radio. Mm, ja. Je kan, je kan nu eindelijk je payback doen voor al die keren dat ik jou op de radio voor lul heb gezet. Ja, nee, zo'n slecht mens ben ik niet. Wat een liefde. Ja. Oké, okay, allemaal, al die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Ook al ben je klaar voor. Het is tijd om te gaan zingen. staan met z'n allen op. Pak elkaar lekker stevig vast. Jongens, er komt ie hoor, komt hier, hoor, komt ie hoor.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 Het is op zeven. Ja, het op zeven. Je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier wel zijn? Maar je bent hier voor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 En de dochters en de zonen, elke ochtend naast het bed. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast de licht je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Um, dacht Adel, voor het eerst sinds jaren laat ik wat van mezelf horen. Dus wat had ze gedaan? Ze had reclametijd ingekocht bij X-Factor in Engeland. een van de best bekeken programma's daar. En ze had een teaser en die liet ze daar horen. En dat was na reclame van een pizza-haakoudeur. Dus dat was ook wel heel mooi. En die teaser ging als volgt. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to be. EN En inmiddels zijn we even iets verder. Is die plaat uit en wordt het eigenlijk nu al betiteld als de hit van dit jaar. Je gaat hem nog genoeg horen. Maar dit is de eerste keer hier op CFM. De nieuwste van Adele. En hij heet Hello. Hello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 in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I'll keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you. And out of all these things I've done I think I'll love you better now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now Ed Sheeran hier bij CFM Lego House en daarvoor de nieuwste van Adel. Hallo! Maurice de Jonge punt, punt, punt, punt. Maurice de jongen. Punt, punt, punt, Hond, hond. Jason Oxley die staat voor een cruciale keuze. Hij moet kiezen tussen zijn vrouw of zijn enorme schoenenverzameling. Als Jason niet stopt met schoenen kopen, dan vertrek ik. Dat dreigt zijn vrouw. Jason uit het Engelse Leeds geeft iedere maand ongeveer 114 euro uit... of 140 euro uit aan nieuwe sneakers, voornamelijk Adidasjes. In zijn huis staan pak en beet 150 paar sportschoenen. Zijn collectie is goed voor omgerekend 20.000 euro. De schoenenverzameling die begon toen Jason 14 jaar oud was... en is een doorn van het oog van zijn vrouw Vee, dat schrijft de... Yorkshire Evening Post: De verzameling kan hem zelfs zijn huwelijk kosten. Er is dus een ultimatum gesteld. En de vraag van de week is: ik ben schoenenverslaafd. Ik denk dat er best veel mensen zijn die dat stiekem zijn. En uh, heb jij daar ook last van? Of is dat? Uh... Ik hè? Ja, jij. Nee, ik heb niet zo heel veel schoenen. Hoeveel paar schoen heb jij in je kast staan? De en winter bij elkaar? Ja, gewoon alles. Met slippers erbij en zo. Ja, gewoon alles. Stoffen. Uh, of acht? Nou, dat valt mij echt heel erg mee. Ik had wel gewacht nee, nee. dat jij meer, meer paar schoenen in je kledingkast. Nee, had. Nee, ik ruim heel vaak op. Dus je gooit ze gewoon weg. Leur het dan al weg. Maar je hebt wel nieuwe sneakers gekocht laat. Ja. Dus dan wordt het er negen. <laughs> zijn het ook Adidasjes? Ja, hè? Dat zijn Adidasjes. Dat zijn Adidasjes. Sorry, Vee. Um, ik ben schoenenverslaafd. verslaafd. Dat is de stelling van deze week. Je antwoord mailen stef en of twitteren naar Stefenstein. Ik ben schoenen verslaafd. Optie A. Ja, schoenen zijn mijn lust en mijn leven. Je kan me er miljoenen van geven. Optie B. Ik ben niet verslaafd, maar ik heb wel een zootje schoenen... waarvan ik een paar eens moet boenen. Optie C. Nee, mijn schoenelaar is zeer klein en compact. Echt, exact. Of optie D. Liever je moeder dan schoenen. Laat maar weten. Wat geldt voor jou? gmail.com. Of twitteren atstefenstein. Komt het hier binnen? Zometeen de uitslag. What can I do? Dat nieuwste Gamma Goals. Zo meteen hier is Igala Easy Love. Ook de Imagine Dragons, top of the world, komt eraan. En we gaan eens even kijken wat de uitslag is van Maris de Jonge Hond. Hoeveel luisteraars zijn schoenen verslaafd? Dat allemaal zo meteen eerst tijd voor het 538 weer weerbericht. Kiki van de Noord. Komende nacht ontstaat dat plaatselijk mis. Kouder dan 9 graden wordt het niet. Morgen droog en vrij zonnig. Al begint de dag in het Noordoosten nog grijs. En later op de dag is het in de hoek van Zeeland vrij bewolkt. Het wordt 14 tot 17 graden. Vrijdag aardig wat zon en 14 tot 17 graden. Zaterdag zonniger en dan wordt het nog iets zachter. Woe! Ja, dat was helemaal niet verkeerd, man. Goed, hè? Goed, man. Krijg wat talent. Je krijgt heel veel talent hiervoor. <laughs> Dankjewel. We gaan eens dus even kijken naar de verkeersinformatie. Er zijn 41 meldingen. Het is teringdruk op de weg. We beperken ons tot vertragingen langer dan 7 minuten op de A-wegen. De A in Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo daar 8 kilometer... 15 minuten komt door een eerder ongeval. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Knooppunt Muidenberg daar 4 kilometer stilstaand verkeer. Draging van 10 minuten. De A2 Amsterdam Utrecht tussen Knooppunt Amstel en Knooppunt Holendrecht. 3 kilometer stilstaand verkeer kost je 15 minuten... komt door een ongeval en daardoor de hoogte van Knooppunt Holendrecht... een afsluiting van de rechterrijstreek. De A2 Utrecht zit ook een bos tussen Beest en Knooppunt daar 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 11 minuten en daartussen tussen Kerkdriel en Knooppunt Empel... voorwerpen op de weg, namelijk een kegel... Dat kogelstoot is helemaal misgegaan, kijk er even uit De A4, Amsterdam-Delft Tussen knelpunt de Nieuwe Meer en knelpunt Badhoeverdorp Daar 4 kilometer stilstaand verkeer En vertraging van 10 minuten De A9, amstelveen maar Tussen Amstelveen en Badhoeverdorp Daar 4 kilometer langzaam rijden het verkeer Het komt omdat gasten op zoek zijn naar die guy van One Direction Vertraging is 8 minuten maar Wie woont daar nou in Eh uh, Die jongen van Be Brave Oh, van Be Brave Jij wilde vroeger daardoor altijd naar Vattenverdorp. Dat was wel Dat is echt niet waar. Dat is echt wel dat is waar. Echt niet waar. Dat is echt wel waar. Dat is echt wel staat een vertraging. De A10, Koenplein-Watergraafsmeer. De binnenring Dus Amsterdam-Noord en knopend Watergraafsmeer. 6 kilometer stilstaand verkeer. Is een vertraging van meer dan 30 minuten. Dat is vrij lang. Er komt er een ongeval. De A12, utrecht Den Haag. Tussen Burg en het Gouwe Aquaduct. Daar 8 kilometer stilstaand verkeer. We zijn namelijk achtergekomen dat je op goud niet kan rijden. En tussen Zoetermeer en knopend Prins Klausplein. Daar 5 kilometer stilstaand verkeer. Een vertraging van 14 minuten. De A13, Rijswijk-Rotterdam. Knoop het Prins Klausplein en Delft noord 4 kilometer langzaam rijden het verkeer. En tussen Delft noord en Berkel en Rood 3 kilometer langzaam rijden het verkeer is ongeveer 13 minuutjes. De A15 Dus riederkerk Tussen Knoop het Gorikem en hardingsveld Gissendam Daar 4 kilometer stilstaand verkeer is 18 minuten. De A20 Hoek van Holland. Gouda tussen Schiedam en knopend Terbrechtseplein. 6 kilometer langzaam rijden het verkeer. Nog 17 minuten komt door een ongeval. En dan nog de A27 Utrecht-Gorikem. Tussen Knoop het Everdingen en Lexmond. Daar 5 kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van 10 minuten. Voor kortere vertragingen en vertragingen ...op de N-wegen kan je kijken op vd.nl Eén fietser staat er nog op de A4 Den Haag Amsterdam Bij knooppunt De Hoek daarbij 9.6 is gemeld door Olga Dat die naam nog bestaat is dus bij zielig, maar dankjewel Olga Hé, hey, ik weet niet of je dat wist Kiek, maar ik was vroeger computerhelpdeskundige Dus dan kon je mij bellen en dan ging ik je helpen met je computerproblemen Wist je dat? Nee. Nou, dat belt een dom blondje. Die, uh, die belt mij, want die doet computerwerk. En uh, ze probeert in te loggen en, en het lukt niet. Dus zij gaat mij bellen en ze zegt... joh, ik probeer in te loggen, maar het werkt helemaal niet. Dus ik zeg, wat, wat heb je dan getypt? Dus het uh, blondje dat antwoordt zo van... ik typte in hetzelfde als die mevrouw naast mij. Dus ik zat al te zucht. Ik denk, oh, dom blondje. Dus ik zeg, oké, okay, maar wat had je dan precies ingetikt? Ze zegt, zes sterretjes. 106 Ik dacht ik gebruik een sample van The Jackson 5 ABC en ik scoren een hit met Your Easy Love. Daarvoor de the Imagine Dragons en On Top of the World. Maurice de Jonge, hond, hond, Maurice de Jonge, hond, hond, Maurice de Jonge. Hond, hond. Ik ben schoenenverslaafd. Dat was het thema, de vraag van deze week. Bedankt voor jullie antwoorden via de mail. StefanSteinCFM.gmo.com Zo liet uh, Malou nog weten het volgende. Ja, ik heb echt teringveel schoenen. Dus daarom ga ik voor optie A. Ja, schoenen zijn mijn lust en mijn leven. Je kan me er miljoenen van geven. Maar die is wel terechtgekomen op plek nummer 4. Weinig Terecht Terechtgekomen op de derde plek. Nee, mijn schoenelaar is zeer klein en compact. erg exact. Terechtgekomen op de tweede plek. Liever je moeder dan schoenen. En terechtgekomen op de eerste plek. De plaats waar iedereen terecht op hoe komen. Inclusief Adel, die dat ook waarschijnlijk gaat lukken met uh, maandenlang hello. Optie B, ik ben niet verslaafd, maar heb wel een zoetje schoenen, waarvan ik er een paar eens van moet boenen. Dank jullie wel voor de antwoorden. More Cat samen met Ariana Grande Ador hier bij ZFM en Armin van Buren. Hij uh, heeft afgelopen week zijn nieuwe album uitgebracht. Maar dit was nog van zijn vorige intens. Kiki? Yeah. Wat is jouw meest intense ervaring die je in je leven hebt gehad? Dat je echt achteraf dacht van buiten de McKinney Manor dan. Die, ma die telt niet mee. We hebben het vorige week uitgebreid over gehad. Maar gewoon dat je echt, echt dacht van wauw, dat was daarna. En dan mag je niet de droomvlucht in de Efteling zeggen. Is nou stel je wel een vraag hoor? Ja. Ik leef al 17,5 jaar. Is... Ja, maar goed, dat echte adrenaline door je lijf. En... Of dat je gewoon echt zo lang iets heel intens hebt gedaan. Of dat je daarna gewoon helemaal kapot was. Zo intens was het. Nou, dat nou, dan ben ik heel cliché. Maar dat is toch wat ik met jou door zand geval, Lieb. Was dat intens? Ja, dat vond ik wel. Op welke manier? <laughs> oh, dit vind ik wel lief. <laughs> ik ben wel lief. Ja, dat, hoezo, hoezo vond je dat intens? Ja, dat was wel... Uh... Wij, wij kwamen niet zo vaak buiten samen. Nee, want wij zaten ja. vaak binnen. We zaten op de Playstation door mensen, maar ik heb nee, geen zorgen. Nee, was een van de eerste keren dat we samen eigenlijk buiten waren. Dus ja, dat vond ik wel... Uh... Intens. Ik vond het wel heel leuk. Ja. Liepen we liepen zo samen zo'n beetje hand in hand hier door het duinen. Ach mensen, wat een romantiek mensen in jullie zandvoort. Mensen wel misselijk. Nee, nou, ik denk dat een heleboel mensen nu denken van... Hé hey Henk, zullen we eerst een keer een, uh, een zandwandelingetje gaan maken? Dat is toch ook zo een beetje wel een beetje zo in de schemer zo... Echt romantisch samen over het strand. Beetje je kibbeling erbij? Beetje kibbeling. <laughs> wij zijn ooit een keer zijn we in Haarlem geweest en toen, wow, helemaal in Haarlem. En toen uh, gingen we kibbelingen eten, maar toen was het uh, denk ik kwart voor zes of zo, of tien voor zes. En die car die wilde eigenlijk sluiten, maar die dacht ja, ik kan nog wel kibbeling verkopen. Dus zij pakt zo die kibbeling voor ons in die bakjes en wij denken dat is nog warm of zo. En ze pleurt het in een magnetron. Dus zegt even wachten. En toen twee <laughs> minuten later toen kwam die kibbeling uit die magnetron. Het is eerlijk, het is wel de lekkerste kibbeling die we die ooit overkomen. hebben gegeten. Ja. <laughs> was ook intens, die kibbeling. Ja. Maar dus uh, samen over het strand. Ja. Wat lief. Ja. Ja, ik wou iets gaan zeggen zonder jou, maar dat ga ik nu gewoon niet meer doen. Niet lief. Ik vond Ziegat heel intens, gewoon mm. zeven dagen non-stop feesten. Maar ik vind met jou zijn ook altijd heel intens. Ja, intense. maak het maar, ja. maar wel goedje. Ja. Nee, geen kusje terug. Nee. Hm. Dan ga ik Christy hem maar even bellen. Shades of Grey, basically. Light a smoke so I can breathe It's too dark, it's too loud In the city If I had a god I would say he was wrong Got these scars but I think They're pretty, so I Shade of gray. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's hard to find love through every shade of gray. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's hard to find love through every shade of gray. Amsterdam Music Festival, je hoort de Oliver Helders met Delino Jen. Every Shade of Grey. Zometeen dan zijn we bij je terug en dan gaan we eens even kijken naar de team request. Die heeft te maken met pijn doen. En we gaan eens kijken naar de vrouwen mega hit. Helemaal uit Brabant, zometeen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 7.